De Russische politicus Sergei Udalchov heeft huisarrest gekregen. Hij mag ook geen internet gebruiken en niet telefoneren. Udalchov is de leider van de oppositiepartij Linksfront. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij vorig jaar mei heeft aangezet op massale ordeverstoringen... bij protesten tegen de beëdiging van president Poetin. Volgens Udalchov wil de regering de oppositie in een kwaad daglicht stellen. Als hij wordt veroordeeld kan hij vier tot tien jaar cel krijgen. Het weer. Vanavond en vannacht op veel plaatsen sneeuw. In Limburg overwegend droog. Minima van 0 graden aan zee tot min 5 in het oosten. Morgen eerst droog met wat zon en maximaal 2 graden. En tegen de avond in Zeeland kans op sneeuw. Tot zover het NOS-journaal. ANWB. Verkeersinformatie. In het hele land is het na sneeuwval plaatselijk glad. Dan staat één file op de N325, knooppunt Velperbroek, richting Nijmegen. Staat tussen Westervoort en Elde 5 kilometer file. Dat was de verkeersinformatie.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 kwartiertje onderweg. Die voorsprong staat nog altijd van Willem 2. Die goal van Vossen belt al na zes minuten. Speler schathemeltje vrij stond hier in het strafschopgebied. Eén kantje aan de andere kant. Een schot van Vajnovic. Na een minuut of veertien. Maar die poging ging wel vijf meter naast. En dus is het 0-1. Vicenzo scoorde in Den Haag bij Adonak in die houtkamp. Danny Holla was dichtbij voor uh, Ado. Maar staat 1-0. En dat... Uh, uh, als ik zeg dat Danny Holla er dichtbij was, dan zegt dat genoeg over de wedstrijd. ADO blijft sterker dan NAC Breda, staat ook verdiend met 1-0 voor. Groningen en LKC scoorden nog niet. Hancock. 18 minuten voetbal, De kraak nog smaak, wil ik zeggen. Van de valt heel weinig te beleven in de Euroborg. Groningen valt daar. Maar kan mede door slordige de juiste opening niet vinden. Alleen een goed kansje voor de zeevuik. Maar de zeevuik stranden op de doelman. De in van de doelman, Van Dijk 0-0. Herenveen, VVV, Frank Wieluid. 19 minuten onderweg. Het is nog 0-0. Herenveen is de bovenliggende partij. Maar meer dan paniek achterin heeft het nog niet kunnen veroorzaken bij VVV. En de laatste wedstrijd is straks om kwart voor negen. Uit Arnhem, Vitesse, PSV.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 cities feel it sweeping over land over borders over niet meer. Beste gelijkmaker van Herakles Almelo na 19 minuten. 1-1 tegen Willem II. De goal is van Vijnovic die bij gelegenheid in de spitsen staat de laatste weken. Hij kopt de bal onhoudbaar voorbij Meul. Waar iedereen eigenlijk denkt, die doelman pakt hem wel. De voorzet komt vanaf de linkerkant van het veld. De bal wordt door Dorda voor de goal verslingerd en achterwaarts gekopt. Het troeft Jordans Peters af in de lucht Vijnovic en maakt gelijk 1-1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 Love is the seventh Way van Sting maakt plaats voor... Uh, nou, we wilden eerst naar uh, Almelo gaan, maar we gaan eerst naar Groningen, Henk. Ja, en ik kijk naar het scherm van. Het is uh, geconstateerd dat een strafschop. En dan is het. Uh, ja, kwak, man. Die krijgt die bal. Die krijgt gewoon die bal tegen zijn bovenarm aan. Op een voorzet van, uh, van Jozef uh, Zoon. En dan heeft de scheidsrechter Veen besloten die uh, bal op de stip te leggen. En dan is het Brabe die deze strafschop gaat nemen. En die schiet raak voor RKC. En zo komt RKC met de eerste actie op doel. Van het was de eerste actie op doel. Komt de RKC op een voorsprong van 1 tegen 0. Het was de voorzet van Jozef Zoon. Die had de Burnett, de linker verdedigd Dat hij. Uh, Uitgespeeld. En de doelman van FC Groningen die valt naar de linkerhoek... maar de bal gaat in de andere hoek. Volkomen kansloos de doelman van FC Groning bizot. Ja, en zo komt RKC op een voorsprong van 1-0. En ja, er valt de strategie van Erwin Koeman. Die, komt voorlopig, ja, die, die, die, die past voorlopig in de stramien wat hij heeft bedacht van RKC. Was gewoon, gewoon aan het afwachten. En Groningen speelt met angst in de broek. Moet veel meer lef tonen. Moet veel meer karakter tonen in deze wedstrijd. Moet er veller tegen ingaan tegen RKC. Maar het voetbalt veel en veel en veel te angstig... Maar nu staan ze met 1-0 achter en nu zullen ze wel moeten. En er gebeurt van alles, ook in Den Haag, hè Andy? Ja, een rode kaart. Uh, oftewel, eigenlijk uh, moet ik zeggen twee keer geel, dus rood, voor uh, uh, Jens Jansen. Het leek er even op dat uh, scheidsrechter Bossen eerst naar zijn uh, uh, zakje uh, greep na een overtreding van Jens Jansen. Uh, en toen zich bedacht dat hij al een keer geel had gegeven aan uh, de speler van nouk Breda. En uh, zich bedacht, maar dat deed hij achteraf gezien toch maar niet. En gaf dus de tweede gele kaart aan Jens Jansen, oftewel rood. En nu wordt het wel heel moeilijk voor Nac Breda, want ze staan met 10 man en ook nog 1-0 achter. En uh, zojuist ook een wissel gezien aan de kant van uh, Ador Den Haag. Rydell Poupon is gekomen en Santi Kolk is naar de kant gegaan. Uh, met andere woorden, een moeilijk avondje Nac uh, voor de Breda-naars. Want ze staan met 10 man en 1-0 achter tegen Ador Den Haag. Herakles stond maar heel even achter tegen Willem Tweegh. nog niet mee. Ja, het duurde een kwartiertje. Toen stond het inderdaad 1-1. We zitten inmiddels precies halverwege de eerste helft. Die goal van zeg Zo'n poging van een meter of 6-7 afstand. God in de greep. Achterwaarts gekopt en buiten het bereik van doelman Meul. Terwijl de bal nu bij Willem II naar voren wordt gespeeld. Ook wordt weggekopt bij Heracles. Hofs pakt dan wel weer op. En vervolgens Vossen belt. Balverlies Fainovits, En dan kan Heracles gaan komen in de as van het veld. Een duwtje van Hofs in de rug bij Thomas Bruns. En dat is geel voor Hofs. En een vrije trap natuurlijk zometeen voor Herakles. Tweede gele kaart van de wedstrijd. Een minuut geleden liet zich foppen rechts achterin bij Herakles. Doordat Missijan handig tegen de maan liep. Gele kaart, want de bal werd hard weggetrapt na het fluitje van de scheidsrechter door Schenkenveld. Die dus geen geel kreeg voor de overtreding, maar puur voor het gefrustreerd wegtrappen van de bal. De teller op twee, Fijn om De man van de goal staat nu achter de bal. Die ligt op wel. Nou, 35 meter van de goal van David Mul, En hebben zich wat mensen op de rand van het verzameld. Hier is het 1-1 bij jou, Indy. 2-0, Ado Den Haag. Een prachtig balletje binnendoor. Gegeven door Danny Holla. Precies in de loop van Sharon Sherry. En die maakt zijn zesde van het uh, seizoen. En ik denk dat de wedstrijd op slot zit. Uh, er wordt nog wel gewisseld aan de kant. Van uh, Nak Breda. Kenny die van de weg gaat komen. Maar 10 man van uh, Nak Breda. Tegen de 11 van Ado Den Haag. En een prachtig doelpunt. Ik kan niet anders zeggen. Mooi uitgespeeld door Danny Holla. Die de paas geeft op Sharon Sherry. En die maakt 2-0 voor Ado Den Haag. Tegen Nak Breda. En dan de Heerenveen VVV Frank Wielaert. Het klinkt een beetje alsof nou, er is niks aan. De 26 minuten zijn we onderweg 0-0. ook 0 -0. doelpunten, maar... Ja, nou, bij mij niet. Dat is, dat is inderdaad een, een feit. Maar wel aardige kansen, zeker ook voor VVV. Dat niet zo gek veel de bal heeft. Maar als het dat heeft, toch wel redelijk dreigend is. Nu, bijvoorbeeld als de bal richting de Wofor gaat. Die kopt dan nog knap door. Alleen is er niemand. Dat is een beetje het probleem van VVV. In de aansluiting. Lins is te ver weg. Kullen is te ver weg. En uh, dus kan een Wofor doorkoppen wat hij wil. Hij moet eigenlijk aannemen zelf nog de actie. ...gaan maken en dan vrijkomen en zelf schieten. Want tegen de tijd dat hij dat allemaal gedaan heeft... ...dan heeft hij Kullen uh, een beetje in de buurt en Lins een beetje in de buurt. Hij staat daar op een eilandje voorin en nu moet hij uh, met VVV terug. Kums die uh, de bal naar de rechterkant brengt naar Elganassi. Elganassi wil graag die actie maken ten opzichte van Fleuren. Geeft dan de voorzet. Daar uh, vindt Bogasson, wordt weggekopt achterin door Sijp. Opgevangen op het middenveld door... Uh, uh, nou, op het binnenveld, Zuiverloon is daar helemaal naartoe gelopen om uh, daar door te voetballen. Nu kopt hij door, mag hij dat nog een keer gaan proberen, neemt hij in eerste instantie aan. Turk wint dan het duel. En uiteindelijk maakt Zuiverloon de overtreding... en kan VVV van de eigen helft afkomen middels een vrije trap. Maar als Heerenveen dicht dichter de buurt komt van de goal van de Venloonaren, dan is het paniek. Achterin bij de Limburgers vooralsnog zonder enige reden. Want na 27 minuten 0-0. Groningen al kansen gehad op gelijkmaker in kop? Ja, dat hebben ze zeker gehad. Maar dan kijk even naar de aanval van Groningen. Henk Bos gaat naar binnen, bal, maar Dan legt hij hem even terug op Artje Loorde. Groningen heeft zeker kans gehad. Kwakman was er dichtbij en in dezelfde situatie schoot de Leeuw over. Maar de mooiste kans was... Toch wel voor de Zeevuik. Ragnar, jij eerst. 25 minuten op de klok. En het gaat weer hard in Almelo. Zoals vaak dit seizoen 2-1 voor Herakles. Doelpuntenmaker is Thomas Bruns. De aanvallende middenvelder heeft een vrije loop in de richting van de goal van Willem 2. David Meul heeft geen kans. Want Bruns blijft koel, cool, oog in oog met de doelman. En schuift de bal dan links in de goal. Actie in de as van het veld opgezet. Mooie 1-2. En dan van een meter of zes, zeven recht voor de doelman. Toch de linkerhoek gekozen. En Willem II staat achter dat het al zo vroeg op voorsprong stond. Maar ja, dat bleek al eerder dit seizoen. De laatste keer uh, dat uh, er werd gescoord, de laatste vier keer door Willem II... toen de ploeg op voorsprong kwam, steeds werd er verloren. Dus kijk maar uit, Willem II. Goed, uh, Henk, ga verder. Het is hier 2-1. Ja, de achterstand heeft FC Groningen geïnspireerd. Ik zei al, kansen voor Kwakman uh, en voor De Leeuw. Maar de mooiste was uh, voor Zeefuik binnen een 16-meter gebied. Schoot hij veel en uh, veel te wild over. Ja, en dan denk je weer aan het ene doelpunt... wat Zeefuik als de topscorer van uh, FC Groningen... niet als topscorer van FC Groningen, dat is de natuurlijk, maar als heeft gemaakt. Nu een vrije schop voor FC Groot. Die wordt genomen door Linker. Goed gepakt, goed gepakt door uh, Van Dijk. Misschien zat er niet al te veel vaat in de bal. Een beetje gemikt op de, op de rechterhoek. Rechts van Van Dijk. Maar hij heeft de bal in elk geval uh, goed gepakt. Maar het is ook zo dat uh, RKC op een voorsprong is gekomen. Door die benutte strafschop van, uh, van uh, Bandjar. Ik moet nog even terugdenken aan die strafschop. En het volgezet van uh, Jozef Zoon. En waarom bleef Kwakman nou gewoon niet frontaal naar die bal kijken. Met het uh, gezicht er gewoon naartoe. Nee, hij sprong op. Ging zich draaien. En ja, en ik kreeg die bal tegen zijn boven van en dan is het inderdaad binnen 16 meter gebied een strafschop. Ik denk niet eens dat Venker heeft had gezien, maar het gebeurde allemaal over pijl van de grensrechter, Maar het was een juiste beslissing. Het is 1-0 voor de RKC, maar Groningen heeft misschien wel deze achterstand nodig gehad om gewoon wat meer met meer lef te voetballen. Het jaar begon mooi voor NAC, maar toen kwam Ado en die. Ja, en Ado doet het goed, ook zonder Jens Toornstra. En dat uh, verbaast me een beetje, want Jens Doornstra, toch de, de grote man op het middenveld bij Ado Den Haag. Wordt uh, gemist. Maar vanavond niet. Balbezit uh, nu voor Nouk Breda aan de rechterkant. Maar Rick ten Voorde, uh, overkomen van NEC. heeft nog geen uh, stempel kunnen drukken op het team van uh, Nouk Breda. Zijn eerste basisplaats, vorige week kwam hier al snel in na een uh, blessure. ...voor Verbeek en nu uh, zijn basisplaats heeft nog niet veel opgeleverd. Wel nog altijd balbezit voor Nauk Breda, bal voor het doel. En komt bijna bij Hooy terecht, de invaller. Maar die kan net niet koppen en dan kan er uitverdedigd uh, worden. En goed ook, want daar is uh, Rydel Poupon. die de bal heeft nog wel op eigen helft. En dan uh, houdt hij even bij zich en speelt de bal in de voeten van Mike van Duinen. Van Duinen kijkt naar de rechterkant. Daar staat... Uh... Uh, Thierry, uh, die, of, uh, Vicento die uh, de bal in het doel uh, schoot uh, als eerste doelpunt te maken van de wedstrijd. De bal gaat over de zijlijn via verdediger van Breda In dit geval Erik Bottingin. En dan mag uh, Ado uh, de ingooien. Maar we gaan naar Henk Kok. We krijgen weer een strafschop en nu een strafschop in het voordeel van FC Groningen. En wie legt de bal op de stip? Dat is Zeefuik. Wie maakt er een hens in de 16 meter gebied? Dat was Drost die de bal met zijn onderarmen controleerde. Zeefuik, Zeefuik maakt een doelpunt. Ja, dat doet hij. Dat doet hij en daarmee heeft hij in zijn score het totaal aantal doelpunten met 100% verhoogd. Van hij had het tot nog toe maar één keer gescoord in deze competitie. En nu staat hij door die minuten strafschop op twee doelpunten. Er staat in Groningen 1 tegen één. Ze vallen bij. de Losjes de doelpunten. Laten we eens kijken bij Frank Willemse. Voor het contrast zullen we maar zeggen. 31 minuten onderweg. 0-0 is een stand. We iets op avontuur. Dat is niet voor het eerst in deze wedstrijd. Alleen. Hij strandt en dat is ook niet voor het eerst. En dan de uitbraak van VVV. En wel voor, meters buitenspel. Ook al uh, wil hij zelf doen geloven dat hij nog echt in de laatste linie was op het moment van de paas. Maar uh, zo'n enorm protest, daar kan je zelfs een gele kaart opleveren. Sterker nog, die krijgt hij ook van een scheidsrechter Dat Is ook logisch, want hij stond echt drie, vier meter buitenspel op het moment dat die paas kwam in zijn richting. Hij was degene die uh, stond te slapen. Hij is weliswaar de eenzame, diepe man bij VVV. Maar uh, dit was toch wel een tikje te ver achter de verdediging. Van Herenveen om echt gevaarlijk te kunnen worden. En daarmee helpt hij meteen ook een goede counter voor VVV om zeep. En dat is toch waar ze voor gekomen zijn, die mannen van Ton Lokhoff. Om hier Herenveen weg te counteren als ze met te veel mensen voor de bal zijn. Het was zo'n ideaal moment, maar dus dat gaat niet door. Herenveen kan nu via de vrije trap in ieder geval doorvoetballen. Marisek in de combinatie even het wegdraaien. Daar voorin bij Herenveen Dan komt uiteindelijk de roon in balbezit. Dan gaat de bal naar de linkerkant. El Ganassi die daar nu een voorzet probeert te geven. In de richting van Vint Bogasson. Die komt er niet aan. In tweede instantie dan El Ganassi. Oh, die wil toch eerst een actie maken. Naar zijn rechterbeen. Die komt er dan niet door de defensie van VVV. En daar staat weer een blok van 8, 9 mensen. Zelfs een Wolford is nu helemaal mee terug. Toch vindt Bogasson nog vrijgevonden. Randje strafschopgebied. Nog een goede sliding van Turk die daar is mee komen verdedigen. Gaat de bal uiteindelijk over de achterlijn. Dat gaat hij niet. En gaat over de zijlijn. Waardoor VVV het lastig heeft met uitverdedigen. Daar was weer zo'n momentje van Herenveen. Je ziet het gelijk weer. Iedereen van VVV kruipt naar elkaar toe. Totaal geen ruimte om te voetballen. Dan wel te schieten voor Herenveen. En dat maakt het ze zo lastig in die eerste 33 minuten. Herakles scoort veel dit seizoen. Maar krijgt er ook veel tegen. Racht maar me niet mee. Maar daardoor is het wel altijd razend interessant om een wedstrijd van Herakles te zien. Het is 2-1 na een half uur. Het gemiddelde ligt overigens. Terwijl de bal op de middenlijn is. En door Schenkenveld bij Heracles wordt teruggespeeld. Op het gemiddelde ligt op 4,5 doelpunt dit seizoen. 45 goals in 10 wedstrijden in Almelo tot nu toe. Dus wat dat betreft is de koek nog niet op. Het aannemen op het middenveld van Foujicevic. Kijken waar het naartoe kan. Breed naar Schenkenveld en dan toch maar even terug naar Pasveer. Die zojuist de bal het stadion uit moest schieten. dat hij wat werd opgejaagd door de aanvallers van Willem II. Eigenlijk door Missijan. Hoog tempo vanaf het begin eigenlijk door Heracles gehanteerd. Ploeg is bovenliggend en was wat onzorgvuldig in de, laatste, of in de voorste linie. Maar inmiddels liggen er dus wel twee treffers in en staat Heracles op voorsprong. De balbezit voor Koenders, een meter of tien voor de middenlijn in de as van het veld. Dan maar weer breed naar Schenkeveld voor het eerst eigenlijk. dat had Hirakelis geen openingen meer te vinden. Want de bal gaat wel een aantal keren achteruit op de punt van zijn strafschopgebied. weer krijgt hem nog maar weer eens een keertje terug. Niemand stoort bij Willem II, ook Joachim niet. Die blijft op een meter of 15-20 afstand staan. Dan de bal maar naar voren toe naar Vajnovic. getrapt door een van de centrumverdedigers. In dit geval door Jordans Peters, overname Kwanza misschien en dan... Vossen belt, maar dan is er een overtreding gemaakt. En mag er snel een vrije trap worden genomen. Door Herakles, een schot ook, maar dat gaat ruim voorlangs. De poging is van Marco Vijnovitsch. Het scheelt wel een meter of vier. Links langs de paal. En zo blijft het 2-1 voor Herakles tegen Willem II na 32,5 minuut. Bij Groningen-RKC hebben ze een heel consequente scheidsrechter, Henk Kok. Ja, in elk geval twee strafschoppen en beide strafschoppen werden benut. En daardoor is de wedstrijd ook vele malen levendiger geworden. Dat gebeurde al na die 1-0 achterstand voor FC Groningen benutten strafschoppen van Braber. Maar Zeefuyken maakte gelijk bal achterin bij FC Groningen. Bij Van Dijk die exceleert weer in de verdediging. Dat deed hij de vorige week al tegen AZ. Maar het is eigenlijk elke wedstrijd dat Van Dijk de centrale verdediger van FC Groningen exceleert. En er zitten ook altijd clubs op de tribune. Frank. 36 minuten, nee 35 minuten op de klok. En dan is het toch gebeurd, een vrije trap voor VVV. Het is zo'n moment waarvan ze kunnen profiteren. En natuurlijk een voor de grote sterke Nigeriaan in de punt van de aanval bij VVV. Hij komt heel hoog hoor, op het randje van het doelgebied. Geen tegenstander in de buurt, ja die staat achter hem. En daar moet hij niet staan, helemaal vrij ingekopt. Tegen Noordveld kansloos, VVV in Heerenveen op 1-0 na 35 minuten. Kan NAK nog terugkomen Andy? Ja, ze hebben veel balbezit, staat 2-0 voor ADO Den Haag. Nog uh, 13 minuten te gaan. Ze hebben wel veel balbezit, maar echt veel levert het allemaal niet op. Het is uh, uh, een wedstrijd die gespeeld is. Dat uh, proef je en dat voel je aan uh, alles met ADO dat uh, gevaarlijker is. Uh, op de momenten dat ze balbezit hebben, is ook niet zo vreemd als je een mannetje meer hebt. Nu gaat de bal over de zijlijn. Nee, ADO speelt de gewonnen wedstrijd, gaat drie puntjes erbij pakken. En komt weer iets dichter bij zeg maar, de zevende plaats bij uh, NEC. Want het verschil is nu vijf punten en dan is het uh, nadeel. Deze wedstrijd twee punten. Met wel één wedstrijd meer gespeeld voor ADO Den Haag. 2-0. Met nog een klein kwartier te gaan in de wedstrijd tussen ADO Den Haag en Nak Breda. Almelo, racht er niet mee. Willem 2 probeert het wel. 10 minuten voor de pauze. Maar leidt toch vaak voor in balverlies. Overtreding nu rond de middenlijn gemaakt op Leren Duarte. Krijgt een zetje van Missijan. Vrije trap snel genomen. Door de man van de tweede goal van Herakles. Thomas Bruns. Een hele snelle 1-2 ging daaraan vooraf op de kop van het strafschroepgebied. En vervolgens goed afgemaakt door Bruns. Bal aan de rechterkant. Goudier zet hem voor. Maar op het hoofd van Peters. En dus gaat de bal naar de buitenkant. Wordt hij weggetrapt. Door de meeverdedigende Jens Podervijn. Herakles neemt ook weer over. En houdt de druk wat dat betreft op de defensie van de Tilburgers. Die uh, moeten ingrijpen denk ik. Als iets de bal heeft breed gespeeld naar Kwamsa. Dan aan de rechterkant Goudier weer. Gaat voorbij Jallo. Heeft een vrije schietkans met links. Maar wacht dan eigenlijk een tel te lang. Je vraagt je af waarom. Want dat was niet nodig. Op deze manier kan er een voetje van Willem II tussen zitten... en is de kans eigenlijk verdwenen voor de aanvaller, voor Gaudier van Heracles. Aan de rechterkant de hoogte van het inmiddels Tim Cornelissen. Die man die kwam van FC Twente, levert in een misverstand achterin bij Willem II... En dan uh, komt uh, de scheidsrechter Mackely Eens even kijken bij Akuili. Nee, hij gaat naar David uh, Mul, de doelman. Die heeft denk ik iets in zijn ogen gekregen of iets dergelijks. Want de verzorger komt binnen de lijnen. 10 minuten, ietsje minder tot aan de pauze. Herakles Willem 2-2-1. Groningen RKC, Henk Kok. Opbouw begin weer bij Van Dijk. Maar Van Dijk speelt de bal terug naar Kwakman. Hij is het laatste man in de defensie op dit moment bij FC Groningen. En dan speelt Burnett en weer naar Kwakman. Het schiet allemaal niet op. FC Groningen is een beetje zoeken. En Kwakman weer naar Van Dijk. Nou, er zijn we in diepte helemaal niks opgeschoten. En dan speelt Van Dijk zelfs de bal terug naar Bizot. De doelman van Groningen. Bizot weer naar Van Dijk. En dan volgt er een lange bal in de schoen, op de schoen van Zeefuik. En die probeert zich vrij te spelen van zijn tegenstander. Is 10, 15 meter over de middenlijn. Drijft een beetje met de bal. Ziet Kappelof diep gaan speelt die bal ook af naar de Kappelhof. Maar Kappelhof moet de bal weer terugleggen op Archiloren. En Archiloren moet hem weer terugleggen op Van Dijk. En dat betekent dat RGC gewoon druk op de bal zet. En ver van de doel speelt in deze fase van de wedstrijd. Speelveld klein houden. Dan kom je gemakkelijk in balbezit. Van de passing is niet altijd secuur bij FC Groningen. Een beetje slordig. dros dan naar de buitenkant. Naar Bantja, de, de rechter verdediger. En die verspreekt zich de bal. Gaat via zijn schoen over de zijlijn. Groningen gaat ingooien bij deze stand van 1 tegen 1. Dat is toch een verrassende voorsprong voor VVV, Frank Wieluid. Nou ja, als je het seizoen bekijkt, valt het op zich nog wel mee. Want uh, de ploeg heeft 15 punten, 7 daarvan gehaald in uitwedstrijden. En in uitwedstrijden krijgt het ook nauwelijks goals tegen. Daar pakt het dus uh, redelijk veel punten. En bij uh, Heerenveen, het is 1-0 trouwens, na uh, 8, 39 uh, minuten. En uh, voor VVV in Friesland. En Heerenveen, ja, aan de bal, je bent gewend van uh, die ploeg... Dat ze aan de bal in ieder geval zeker zijn. En snel en uh, gevaarlijk. Maar de onzekerheid druipt er toch wel vanaf. Hoor. Alleen Juris, die maakt gewoon zijn acties onverstoorbaar. Of ze nou lukken of niet. Hij blijft gewoon gaan, de Servier. En de rest loopt uh, toch te veel achter de feiten aan. Ook nu weer als uh, VVV aanvalt. Ook in de kleine ruimte met Ramstein en uh, Maguire. Die daar even de combinatie aangaan. Dat mislukt dan uiteindelijk. En dan gaat El Ganassi ervandoor aan de linkerkant. Dat doet dan wat hij graag doet. Namelijk lopen met de bal. En hij is alleen dus dat is legitiem, maar als hij hem dan afgeeft, aan Marasek, levert hij onmiddellijk in en dan kan VVV nog op de helft van Heerenveen overnemen met een Wofor. En Dat is degene waar ze bij Heerenveen ontzettend veel moeite mee hebben om die in bedwang te houden, niet voor niets. Hij ook de doelpunten maken. Nu lukt het wel om in bedwang te houden, dus kan Heerenveen overnemen. Marasek, goede lichaamsschijnbeweging. Daarmee staat hij ook onmiddellijk vrij, maar geeft de bal dan aan Zuiverloon. Dat is niet de oplossing voor de opbouw. Dan moet hij wel naar Kums. Dat doet Zuiverloon dan ook braaf. Vervolgens de paas. Vind som niet heel zuiver, maar hij mag rustig. Nog in tweede instantie aannemen. Dan tussen twee VVV-spelers doorwurmen. En uiteindelijk schieten. Zijn schot wordt geblokt. El Ganassi met de aanname en de ruimte. Aan de linkerkant kan het duel aangaan met Joppe. Gaat naar binnen natuurlijk. El Ganassi op zoek naar zijn rechter. En wij gaan op zoek naar Andy. Uh, want uh, wordt er nu gescoord? Of wordt er nu? Ja, er wordt gescoord door Nak Breda. Nee, ik zie uh, Ruud Bossen uh, nogal wild uh, richting het uh, doel lopen waarin gescoord is. Want Nak heeft gescoord. En het is uh, denk ik Kees Luijks die uit de vrije trap de bal binnenkomt. Of is het... Uh, uh, nou, het is moeilijk te zien tussen twee man in. Is het, uh, nee, ik denk niet dat het Kees Luijks is. Nou Dat horen we zo meteen wel. Dan is het Rick ten Voorde namelijk die heeft gescoord. Maakt niet uit, maar het is weer een wedstrijd. En zei ik dat die wedstrijd gespeeld was. Nog uh, acht minuten te gaan. Plus uh, extra tijd. 2-1. Ado Den Haag leidt nog wel tegen Nac Breda. Maar eigenlijk uit het niets komt dat doelpunt vallen. Een uh, vrije trap van uh, Buis. En die komt op het hoofd terecht van Rick ten Voorde. En die scoort 2-1 voor Nac Breda dus. En Ado leidt met 2-1. De doelpunt gescoord voor Nac door Rick ter Herakles leidt ook met 2-1, maar kan Willem 2 nog wat, Rachman? Ja, Ploeg heeft het uh, steeds lastiger. Komt er eigenlijk steeds minder uit. Er staat dus 2-1. Nu gaat Joachim eens lopen aan de rechterkant. Koenders legt hem in mijn ogen eigenlijk neer. Maar de scheidsrechter Danny Makkeli zegt uh, tegen de Luxemburger... Joachim, sta jij maar gewoon op. En dus kan Koenders verder... Nee, ik herinner me een schot van een minuut geleden een poging van Vossenbelt te zacht vanaf de rechterkant namens Willem 2. En toen het 1-1 was, had Jan nog een keer iets moois in huis. Na een balverlies voorin van Gaudier. in de as van het veld ging alleen al op doelman Pasveer van Herakles. en had een stift in huis. Geen gek idee, want Pasveer stond wat ver voor zijn goal, maar die bal was net niet hoog genoeg en kon eenvoudig geplukt worden toen door Pasveer. Die ook nu de bal weer in zijn voeten heeft op de rand van het eigen Herakles strafschopgebied. Niemand in de buurt om te storen en dus is het uitzoeken geblazen. Altijd prijs zou je zeggen op de kermis. Feinovic naar Dorda en dan weer terug naar de doelman. Zo af en toe temporiseert Herakles af en toe even en nu is het weer pas weer. Die de bal in de voeten heeft. Nou, nogmaals een keertje kijken dan. Het is uh, Leren Duarte die zich uh, meldt, Maar Pasveer lijkt te kiezen voor een lange bal. Raakt het misschien niet eens helemaal ideaal. Maar wel de aanname van Gaurier terhoop van de middenlijn aan de rechterkant. Dan moet er worden meeverdedigd door Jan. Lukt dat in zoverre dat de aanval geen vervolg krijgt? maar De bal wel inmiddels een ingooi voor Herakles. En Die ingooi is inmiddels genomen. Het opjagen van Akouili. En zo houdt Willem 2 voorlopig Herakles even van het eigen 16 meter gebied weg. Maar staat het nog wel altijd 4,5 minuut voor rust met 2 en achter. Twee doelpunten uit strafschoppen in Groningen. Gebeurt er ook nog wat meer, Henk Kok? Ja, we moeten nog twee minuten voetballen. Ik zag zojuist de aardige actie van Zeefuik en de Leeuw. Zeefuik speelt veel met de rug naar de goal toe. Maar hij paast binnen een 16 meter gebied op de Leeuw. De Leeuw kwam achter Van Mosseveld weg. Maar in de draai, de Leeuw stond met de rug naar de goal toe. In de draai schoot hij die bal ook over het doel van Van Dijk heen. En zo zijn er toch wel wat aardige momenten gekomen in deze wedstrijd. Is Groningen de, de betere ploeg? Maar het kan en het durft misschien ook niet echt de RKC de sloven aan te zetten. De bal die wordt weer ingegooid, gaat naar Zeefuik. Zeefuik probeert hem door te komen. Gelukkig nog wel. Maar die bal die komt op de schoen van Van Mosseveld. En Van Mosseveld meeneemt met een geweldige peer richting Chevalier. Die hebben we nog nauwelijks in de wedstrijd gezien. Maar hij krijgt ook ampere ballen van zijn medespelers. Het is nu uh, Kappelhof. Die gaat op druk. Een bal afgespeeld uh, naar Kierm. Aan de rechterkant van het veld. Wordt op de huid gezeten door Van Peppen. En via de schoen van Van Peppen gaat de bal over de zijlijn. Groningen gaat in. Halverwege de helft van RKC. Is ingegooid door Kappelhof naar uh, Archie Die de laatste tijd in de basis staat. Ik weet niet waarom dat er is. Hij speelt in elk geval een goede wedstrijd. Heeft hij tegen AZ ook gedaan. Bal in 16 Nee, die bal die wordt nog net weggehaald door de lange Braber. En dan kan Van Peppen die bal nog verder naar voren gaan schoppen. We moeten nog een klein minuutje voetballen. Ik denk dat we door die twee strafschoppen, één voor RKC en één voor FC Groningen, de rust ingaan met 1-1. Het is natuurlijk wel leuk voor Heerenveen om een uitwedstrijd te winnen... maar thuis is veel belangrijker, zeker als het tegen VVV is, Frank uit. Nou ja, sowieso is het lekker om een keer twee wedstrijden op rij te winnen... want ook dat is Heerenveen nog niet gelukt in deze competitie. Maar ja, eerst maar eens een doelpunt maken tegen VVV voor een puntje... want zover staan we nu in de laatste minuut van de eerste helft. 1-0 voor VVV, weliswaar veel balbezit voor Heerenveen... maar de dreiging is toch voornamelijk van VVV geweest. De betere kansen tot nu toe. De dreiging van Heerenveen beperkt zich voornamelijk tot Jules en die ziet zijn acties tot nu toe steeds mislukken. Misschien dan nu, oh goed naar binnen getrokken. Daardoor Fleuren die de kans daar wegneemt voor Jurisic De bal wegkopt voordat de Servier kan aannemen. Wel neemt Heerenveen achterin de bal gewoon weer over. En bouwt het aan een nieuwe aanval via Kums en Koem. Kom die wel even achteruit moet. Onder druk wordt gezet door een Walfour. Dan uh, Zuiverloon weet te bereiken. Die wil langs de lijn graag uh, Juricic bereiken. Maar Juricic was niet van plan om richting zijlijn te komen. Dus kan Zuiverloon bijna niks anders doen dan die bal inleveren. Dat gebeurt dan ook. En een Walfour dan op volle snelheid. Oh, dat lijkt me een penalty Maar uh, daar komt uh, Heerenveen heel goed weg. Want uh, de tackle van, volgens mij was het de Roon die uh, daar de tackle maakt op een wel voor. Die wordt niet te beloond. Uh, Finn Bogason aan de andere kant dan met de counter. Die pikken we nog even mee. Geen buitenspel. dan is uh, VVV voor een groot gedeelte alweer terug. En dan aan de andere kant Juris iets net niet bereikt. Zo zit het venijn in de slotfase. En we gaan naar achter. Lerin Duarte met uh, 3-1. We zitten een dikke anderhalve minuut voor de rust. En uh, de marge wordt 2. Herakles op 3-1. Vrije vrije trap van Lerin Duarte met de linker aangesneden. Een meter op 19 tot aan de goal van uh, David Mulder. Er staat een muur, maar dan gaat de bal overheen. Rechts in de goal, dat is waar de bal uh, valt. En de aanleiding is uh, even het vasthouden van Jordan Peters, de centrumverdediger van Marco Vajnovic. De spits van Herakles En dat wordt met Meteen afgestraft door Leer Duarte. Zeer fraaie vrije trap. 3-1 tegen Willem 2. En inderdaad die ploeg stond na 5 minuten spelen nog op de 1-0 voorsprong. Maar toen zei ik al, dat zegt vaak niet zoveel. Want de laatste 4 keer dat een voorsprong van Willem II op het bord stond leverde dat steeds een nederlaag op. Peters mag een vrije trap nemen voor de bezoekers als we inmiddels de laatste minuten in zijn gegaan van de eerste helft. 3-1 voor Herakles na die achterstand. Ja, Heracles doet het gewoon goed. Het is rust bij Groningen RKC, ruststand 1-1. Het is rust in Heerenveen, Heerenveen VVV, rust 0-1. Ja, en eh, we gaan naar Ado NAK, want er zijn ploegen die moeite hebben om tegen 10 man te spelen in die uitkant. jong wat geeft Ado het uh, bijna helemaal uit handen. Nu uh, staat het nog 2-1 in het voordeel voor de thuisploeg. Maar Elsen Hooy had de gelijkmaker op zijn schoen. Die had erin gemoeten. prachtige aanval van uh, uh, NAK via onder andere Goudelje en Ten Voorde. En uh, Hooy alleen voor de keeper schieten we al via keeper Coutinho over het doel uh, van Ado Den Haag. Maar NAK blijft uh, druk in de slotfase, want we zitten in de laatste minuut... Bij ...bijna van uh, deze wedstrijd. 2 1 de voorsprong voor ADO Den Haag. Maar de team van NAC vechten als leeuwen... ...tegen uh, de uh, uh, Rijgers of uh, de Ooievaars, moet ik zeggen... ...hier in uh, ADO in uh, Den Haag. Bal gaat over de zijlijn. NAC mag weer gooien. En wat een paniek bij ADO Den Haag. Geen enkele bal wordt er meer goed gepaast en goed gespeeld. Alles wordt uh, weggerost uit de verdediging. Nu Godelje die tegen de vlakte wordt uh, gewerkt. We hebben precies 89 minuten gespeeld. We zitten in de slotfase van deze wedstrijd. staat nog altijd nog wel 2-1 voor Ader Den Haag tegen Nak. Is dat rust in Albelo, eh, Rachter? Nee, nog een tel of 40. Het staat eh, wel 3-1. ruime voorsprong voor Herakles. Inspelpaas richting de kop van het strafschopgebied van Fijnofficie. Zich heeft laten zakken om de schepping van Willem 2. Dat misschien nog een keertje weg kan. Podefijn naar voren toe. De bedoeling is Missie Jan op de linkervleugel. Maar dat wordt eh, doorzien door Schenkenveld en dan eh, Dorda links achterin bij Heracles naar het centrum gespeeld. En dan denk ik dat Macaulay goed moet gaan fluiten. Ook al omdat er voorin iemand geblesseerd is bij Heracles-Homelo. Dat is Everton. Loopt een beetje te hinken. Is zojuist bij die paas, denk ik, die werd verstuurd door Fijn of iets uh, aangetikt. Zegt, heeft het niet gezien. En Everton een besluit om maar omdat hij buitenspel uh, staat, om uh, ja, terug te lopen voor zover dat gaat. En dan denkt Mackelie inderdaad, het is wel even goed zo. Het is 3-1 voor de Irakels. Thuis tegen Willem 2. Na één helft voetballen. Hoeveel minuten heeft Ado nog om op de been te blijven, Andy? Uh, drie minuten in de extra tijd. We gaan nog een wissel krijgen. Eruit gaat Piciento uh, dan maken. we het eerste dom van Ado Den Haag. En Kevin uh, Visser gaat er komen. En dat is echt zo'n uh, tijdrek momentje. Uh, die de 1-0 maakte, de 2-0 was van Sherry. Toen uh, stond uh, uh, Nac Breda al met 10 man voor twee, met twee gele kaarten voor Jens Jansen. Maar toch kwam men terug tot... Uh... 2-1. En nu gaat Vicento uh, uh, op zijn 11 ste alsof hij 122 is geworden vorige week. Uh, naar de zijkant. En alleen de Rolato ontbreekt nog. En Kevin Visser komt er nu in. Maar wat heeft Adem het moeilijk in die slotfase. Die drie minuten die zijn al uh, ruim ingegaan. Maar ik denk dat het uh, wel vier minuten worden. Omdat Vicento er zo lang over heeft gedaan. Balbezit voor uh, Nac Breda. Bal gaat in de breedte naar een van de invallers. Kenny van de Weg. Kenny van der Weg naar een andere invaller. Naar Seuntje. Seuntje speelt de bal.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 ...naar het centrum waar Jordi Buis de bal kwijtraakt... ...en dan kan Poepon de bal overnemen. Heeft nog niet gebracht bij Ader Den Haag wat men van hem verwacht... ...en ook nu niet. Loopt de bal over de zijlijn, moet de bal netjes teruggeven. Doet dat niet, maar het wordt met de mantel de liefde bedekt door Bossen. Die geeft geen gele kaart. Nak Breda in balbezit in de aanval. Heeft natuurlijk haast, want de extra tijd zit er over anderhalve minuut op... ...en dan zou Nak toch een nederlaag gaan leiden. Terwijl, als ik zo naar de slotfase kijk, Nak best wel een puntje verdient... Het Seuntjes die de bal kwijtraakt. Wordt de bal weer weggerost uit de verdediging. En dus opgevangen door Nak Breda. Met zijn tienen uitstekend voetballen tegen de elf van Ado Den Haag. Nu is het Seuntjes die naar binnen trekt. Seuntjes moet een paas geven, maar doet dat niet. Blijft te lang pingelen. En dan is het de hooi die ertussen zit. En wordt de bal heel snel opgehaald door Kees Luijks. Want de bal is in Niemandsland terechtgekomen. Kees Luijks gaat... De bal naar voren, Rossen doet dat uh, op het hoofd van... Uh, wie was dat? Uh, Stanley... Nee, niet Stanley Elbers, Kevin Jansen. En dan loopt Kevin Jansen met de bal weg, speelt hem naar voren. En is het nu wel Stanley Elbers die de bal heeft. En hem ook maar heel ver naar voren ramt. Uh, niet bij Poupon. Maar wel bij uh, de verdediger van Nac Breda, Erik Bottegien. Bottegien, bal naar voren en naar Seuntjes. Seuntjes draait zich goed vrij. Een van de laatste mogelijkheden voor Nac Breda. Seuntjes moet de bal binnen doorgeven, Geeft een dus hele slechte bal. Van alle mogelijkheden die hij had, bal naar rechts. En bal door het midden uh, neemt hij de allerslechtste. Want hij speelt de bal zomaar naar een tegenstander. Raakt de bal kwijt, maakt een overtreding. Krijgt de gele kaart van uh, scheidsrechter Ruud Bossen. Die geen echt heel, heel moeilijke wedstrijd heeft gehad. En ik denk dat al zijn beslissingen uh, redelijk uh, terecht waren. De vrije trap... Uh uh, moet nog genomen worden. En dan uh, doet Ader Den Haag heel flauw. Uh, gaat de bal uh, weer wegschieten. En uh, proberen een tegenstander nog een kaartje aan het oor te naaien. Uh, dat uh, lukt niet, want hij trapt bossen niet in. De vrije trap moet nog genomen worden. Ik kijk naar de klok. 93 minuten hebben we gespeeld. Oftewel de drie minuten extra tijd zit erop. Maar er komt er wel een minuutje bij vanwege het tijdrekken in die extra tijd van uh, Adel Den Haag. Vrije trap opgevangen door Goedelje. Met een omhaal probeert hij het daarvoor te bereiken. Die wordt in de rug gesprongen, maar wordt niet bestraft. Soeposepe was de dader en dus neemt Ado de bal over. Gaat de bal naar voren naar Stanley Elbers. Die gaat vast en zeker richting de cornervlag om de tijd uit te spelen. Ja, en nu moet Goudelje komen. Raakt de bal. En uh, via Elbers gaat de bal over de achterlijn. En nu moet het heel snel gaan. Wil Nak hier nog enig zolaas halen. Wil Nak nog een puntje bereiken. Bal wordt uh, naar voren geramd. Maar komt niet uh, in de buurt van de speler van Nak Breda. Nu wel. Maar hij is alweer bij Jelle ten Rouwelaar. Ten Rouwelaar speelt de bal in de voeten van een tegenstander. En die schiet de bal wel richting het doel. Maar de bal gaat naast het doel. En dan zegt Bossen. Het is dus over en uit. Applaus van het thuispubliek, Want ADO Den Haag pakt toch drie hele belangrijke punten. Adelwind met 2-1 van Dag Breda. En dat is de wedstrijd die is afgelopen. Bij de andere drie wedstrijden is het rust. Groningen RKC 1-1, Herakles Willem 2-3-1 en Heerenveen VVV 0-1. De late wedstrijd straks is Vitesse PSV. Door die overwinning heeft ADO nu 28 punten en is NEC tot op twee punten genaderd. ADO blijft achtste dus. En NAC Breda ja, komt toch weer een beetje in de moeilijke situatie. Een beetje afhankelijk van de andere wedstrijden. Maar NAC heeft 23 punten uit 22 wedstrijden.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 You see? Van Train was dat. De late wedstrijd, kwart voor negen, over een minuut of vier. Vanuit Arnhem, Vitesse, PSV. En ja, je kan er een heleboel statistieken op loslaten. Maar Vitesse eigenlijk uh, ongeslagen in de onderlinge duels bij de koplopers. Hoewel Vitesse inmiddels uh, tot de zesde plaats is teruggezakt. En uh, ik weet niet meer wat ze tegen Utrecht gedaan hebben. Want die staat er zelfs nog uh, boven, Vitesse. En uh, PSV nog nooit verloren in Arnhem sinds 97. Ook dat zegt wel wat, uh, Richard van waarde. Ja, absoluut. En voeg daar aan toe dat Vitesse een enorm hectische week achter de rug heeft. De club staat echt onder hoog spanning. Aandacht richtte zich ook voor deze wedstrijd echt alleen maar op Vitesse. Een fotografen stond klaar. Geen oog voor Dick Advocaat, maar des te meer voor Fred Rutte, de coach van uh, Vitesse. Plotselinge afwezigheid natuurlijk. Vorige week Er is al heel veel over gezegd. Na de bekeruitschakeling tegen Ajax. Hij stapte niet in de spelersbus, meldde zich per sms ziek. En vanaf dat moment het van de speculaties. Spuwde zijn gal over het uitblijven van nieuwe spelers. Er was kritiek op meer op Jordania. Ik kan er uren over praten wat er de afgelopen dagen ook weer is gebeurd. Maar u weet het, Fred Rutte keerde gewoon terug op Papendal waar Vitesse traint. Maar er zijn wel wat scheurders ontstaan hoor Tussen Fred Rutte en de spelersgroep. Donderdag is er een pittig gesprek geweest. Theo Jansen heeft gistermiddag zelfs publiekelijk daar het een en ander over gezegd. Is niet blij met de onrust die Rutte volgens hem gecreëerd heeft. Er is heel veel onduidelijkheid, kortom, bij Vitesse. Fred Rutte zit dus weer op de bank nadat hij vorige week tegen NEC ontbrak. Heeft één wijziging doorgevoerd voor deze hele belangrijke wedstrijd die voor Vitesse in het teken staat van aanhaken bij de bovenste ploeg. Het is misschien wel de laatste kans. Van der Struik speelt als rechtsback. Moet het gevaar Mertens beteugelen en Kalas. Hij is uh, op de bank beland bij Vitesse. En dan gaan we ook nog even naar de koploper kijken. Natuurlijk het verschil tussen Vitesse en PSV is 8 punten. En ook Dik Advocaat heeft een wijziging doorgevoerd ten opzichte van vorige week toen ADO Den Haag werd verpletterd met de cijfers 7-0. Meer controle op het middenveld, daar komt het eigenlijk in het kort op neer met Stroomman van Bommel en nu ook Oscar Hiljemark de Zweet die voor het eerst een basisplaats krijgt dit seizoen onder Dick advocaat. En Matafs, de centrumspits, is daarvan het slachtoffer geworden. Lens speelt daar nu centraal voor in. Mertens natuurlijk vanaf de linkerkant en Wijnaldum vanaf rechts. Gelderdoom stroomt aardig vol. Vol voor deze topper. Het is uh, zo ongeveer voor 90 denk ik, gevuld het stadion. Scheidsrechter is Paul van Boekel en uh, de spelers die staan in de tunnel klaar... om zo dadelijk het veld op te komen voor deze interessante wedstrijd... tussen uh, de koploper en de nummer 6, PSV en Vitesse. We komen zo bij je terug in het tussen wat berichten. De Nederlandse hockeys hebben we de finale bereikt van de Investic Challenge... in Kaapstad. Oranje versloeg Engeland 3-0. De twee treffers van Maartje Pouwen en één van Ellen Hoog. In de eindstrijd treft de Olympisch kampioen Zuid-Afrika... want de gastvrouwen wonnen verrassend 2-1 van Australië. Jodoka Annika van Emde heeft bij de Slam van Parijs zilver veroverd. Ze verloor in de klasse tot 63 kilogram... de finale van de Française Abbeck-Nenou. En bij de mannen was er eerder metaal voor Dex Elmond. In de categorie onder 73 won hij brons... door een overwinning op de Belg Dirk van Tichelt. Voor Elmond was het zijn eerste optreden... sinds de Olympische Spelen in Londen. En daar liep hij het brons net mis. Niels Albert heeft de internationale veldrit in Lille de trofee op zijn naam gebracht. De Belgische wielrenner had na een klein uur koers 49 seconden... op zijn landgenoot Klaas van Tornhout. Ook de nummers 3 en 4 kwamen uit België Sven Nijs en Kevin Pauwels. Lars van der Haar sloeg halverwege de race over de kop... en dan de Duitse Philips Walsleben mee in een spectaculaire val... en van der Haar moest toen opgeven. Robin Haas is er niet in geslaagd de finale te bereiken... van het ATP-toernooi van Zagreb. De Haagse tennissen verloor in de halffinales... van de als vierde geplaatste Oostenrijker Jurgen Meltzer. En nog rugby. Tim Visser heeft zijn eerste try gemaakt... in het befaamde Zeslanden-toernooi. De Nederlandse rugbier die als international voor Schotland uitkomt... hielp zijn ploeg mede door zijn score aan een overtuigende zege... op Italië 34-10. De Dutch Delight, zoals Visser wordt genoemd... verloor vorige week bij zijn debuut met Schotland... in de Six Nations van Engeland. Ze zijn begonnen in Arnhem. Richard. 20 seconden om precies te zijn. En het eerste balbezit is meteen voor PSV richting het strapsopgebied. Dat ziet er gevaarlijk uit, maar er wordt aardig verdedigd daar. Jan Arie van der Heijden, de centrale verdediger. Maar ook meteen gefloten voor een overtreding van een speler van PSV. En dus krijgen we een doeltrap voor Piet Veldhuizen. 0-0 uiteraard. De standwedstrijd net begonnen. En direct een goede sfeer hier in het stadion. Theo Jansen wordt aangespeeld. 25 november de wedstrijd in Eindhoven eindigde in een 1-2 overwinning. Voor Vitesse met goal. Van Rijs en Boni. Nadat de Rijk voor PSV had gescoord. En PSV is dus uit op revanche vanavond in deze zo belangrijke wedstrijd. Het balbezit in. Uh, handen van de thuisploeg aan de linkerkant met Van Aanholt. De linksback speelt de bal terug naar jan Ari van der Heijden. Lens dus de centrumspits. Afgelopen week nog de doelpuntenmaker in een Nederlands helft in de oefenwedstrijd tegen Italië. En uh, het is Theo Jansen vervolgens die de bal nu komt halen op de eigen helft. Speelt een breed naar jan Ari van der Heijden. Die heeft dan wat tijd om uh, meters te maken. Maar uh, kapt dan weer terug voor zijn linkervoet. En de bal gaat vervolgens opnieuw terug naar Theo Jansen. Slechte paasbal wordt ingeleverd. PSV het bal bezit bijna anderhalve minuut. Op de klok in Arnhem en 0-0 de stand. In Groningen zijn ze bezig aan de tweede helft. Vrije schop voor FC Groningen. Net buiten het 16 meter gebied. Recht voor de goal van Van Dijk. Een hele mooie positie. De Vrije schop werd versierd. Nou niet versierd door Zeefuik. Maar Zeefuik is heel moeilijk van de bal af te zetten. En er werd een overtreding begaan bij deze stand van 1 tegen 1. Van Dijk achter het bal. Kirm achter het bal. Van Dijk gaat schieten. Maar Van Dijk schiet in de muur. En dan kan denk ik ergens wel uitgaan verdedigen over de rechterkant van het veld. Via de middenvelder Martina. Jozefson die vraagt al om de bal. Maar Martina wordt fel op de huid gezeten door Bos de linkerspits van FC Groningen. En ook is de bal nog eens een keertje over de zijlijn gegaan. 1 tegen 1 zijn we begonnen aan deze tweede helft. Dankzij twee strafschoppen. De scheidsrechter Fink was in dit geval buitengewoon consequent van beide strafschoppen werden toegekend vanwege Hens. Bal achterin bij RKC van Mossevel. Naar van Peppen. De linker verdediger van Peppen speelt me dan naar Martina. Martina gaat aan de middenlijn over, maar wordt wel even aangevallen door Art Maar RKC kan de aanval voortzetten. Maar Chevalier is een hele eenzame spits. Daarin voor bij RKC. Krijgt heel weinig ondersteuning. Zoals Zeefuik in de eerste helft ook heel weinig steun kreeg. Hij stond iedere keer met een punt naar voren. Maar er kwam helemaal niemand onder hem. Zoals dat in het jargon heet. 1 tegen 1 in Groningen bij Groningen RKC. Het is nog rust in Almelo bij Herakles Willem 2, 3-1. En het is nog rust in Heerenveen. Heerenveen VVV 0-1. En dus gaan we naar Arnhem Richard van de Maanden. Drie minuten op de klok. Balbezit voor PSV op de eigen helft. Met Mertens speelt de bal naar Hutchinson. De rechtsback van... Uh... PSV en dan gaat de bal over de zijlijn. En dus krijgen we een ingooi voor de koploper van de Nederlandse Eredivisie. Ik heb zijn naam nog niet genoemd. Wilfried Boni, de spits van Vitesse. Ook nog altijd de topscorer van, de, van Nederland. Is weer terug bij Vitesse. Miste vier wedstrijden. En alleen de duel tegen Ajax hier in de Gelderdoom werd door Vitesse zonder Boni gewonnen. De andere wedstrijden tegen NEC vorige week, tegen AZ... en ook Ajax voor de beker gingen allemaal... Uh, of eindigden moet ik zeggen allemaal in een nederlaag. Het is nu weer uh, PSV dat het balbezit heeft. Diep op de helft van uh, Vitesse. Kort gespeeld naar Lens. Uh, Lens die kijkt dan of de bal naar de linkerkant kan. Maar er wordt verdedigd door Van Ginkel. Dan is het een uh, vrije schop. Een vrije schop in het voordeel van uh, Vitesse. En Van Ginkel speelt die bal dan uh, rustig terug. Vier minuten op de klok in Arnhem 0-0. Heeren VVV Frank Vieluit. We zijn net begonnen aan de tweede helft en VVV mag ingooien. Staat ook voor met 1-0 dankzij die goal van Unwo voor naar een vrije trap. Was hij de enige die de lucht in ging en met succes... Opnieuw een in ingooi nu voor uh, VVV. Diep op de helft van uh, Heerenveen dat dus wat terug moet doen. We zagen Rajiv uh, van La Parra warm lopen in de rust. Ja, hij zou zomaar in het veld kunnen komen voor El Ganassi. Die weliswaar een uh, mooie reputatie heeft meegenomen als huurling van West Bromwich Albion. Maar die nog niet heeft kunnen laten zien hier vandaag in Heerenveen. Dat hij ging rusten met een uh, streamend fluitconcert. Uh, mee de kleedkamer in uh, genomen. En uh, ja, dat, uh, dat hadden ze ook wel verdiend. Want Heerenveen speelde ver onder de maat. Kreeg weinig of niks gedaan tegen die hechte defensie van VVV. De Venlonaren nu in de aanval via Job en aan de rechterkant... Maguire die de bal gaat voorgeven richting de eerste paal. En dan is het uiteindelijk het wegwerken van Koen. Die voor een voor is gekomen. Hij moet een hoekschop weggeven. En zo VVV opnieuw gevaarlijk kan worden uit een standaard situatie. Daar waar ze bij Heerenveen toch wel de nodige schrik van hebben gehad. Tot nu toe in deze wedstrijd. Waar Maguire zich ook meteen achter de bal zet. En natuurlijk zijt mee naar voren. Hier al heel vaak succesvol mee geweest. Bal bij de eerste paal valt En de paal valt moet ik zeggen. En dan Turk met een, ja, een schot. Dat nergens toe leidt. Sterker nog komt ergens in de buurt van de hoekvlag uit. En dan uiteindelijk de doeltrap voor Heerenveen oplevert. We zijn in twee minuten onderweg in de tweede helft bij Heerenveen VVV stand 0-1. En ook in Almelo bij Rachter Niemeijer zijn ze weer begonnen. Met dezelfde 22 mensen en dezelfde scheidsrechter ook. Danny Makkely 3-1 na bijna 47 minuten. Twee minuutjes gespeeld bijna dus. In de tweede helft een schotkansje zojuist voor Podervijn. Maar zijn poging geblokt in het Herakles strafschopgebied. Maar Heracles heeft toch een ruime voorsprong. Speelt beter, sneller, completer is het dan Willem II. Aanval via de rechterkant. Jallo grijpt niet in als de bal is in de voeten van Gaudier. Dan komt de voorzet, bal even aangeraakt. En dan komt hij wat minder ver... Het strafschopgebied in dan de bedoeling was bij Willem II. En Willem II kan ook uitverdedigen. Nicky Hofs gaat de vrije trap voor zijn rekening nemen. Bal ligt 10, 15 meter voor de middenlijn. Snelle poging. in Ineens in de richting van de doelpunt te maken. Vossen belt. Want vooral u het gemist had. Willem II stond hier na 5 minuten spelen op een voorsprong. Maar inmiddels dus op een ruime achterstand. Overigens was de marge in het eerste duel dit seizoen ook 2-0. In het voordeel van Herakles. Twee goals verschil. En toen werd het nog gelijk in Tilburg: 2-2. De bal is bij de doelman van Herakles. Dat met 3-1 leidt tegen Willem II na 48 minuten. Groningen, Henk Kok. Ja, goede aanval zojuist van FC Groningen. De bal werd voor het doel gebracht door Kierum en Van Dijk miste de bal. Maar er stond nog op de doellijn Drost die eerder in de wedstrijd een gele kaart kreeg vanwege die hensbal die hij veroorzaakte in het 16 meter gebied. En waardoor die penalty ook werd toegekend aan FC Groningen. Maar Drost die maakte nu zijn fout goed. Hij schopte de bal uit de doelmond van de doellijn af zodat Groningen niet op een voorsprong kan komen. Het staat nog steeds 1 tegen 1. Maar ook RKC zojuist ook een aardige aanval. Het was van Peppen, de verdediger, helemaal naar voren gekomen in het 16 meter gebied. En iedereen hij stond een beetje toe te kijken bij FC Groningen... maar Van Peppers schoot vanaf de linkerkant de bal voorlangs. Van Dijk nu. Van Dijk, de centrale verdediger van FC Groningen... kiest dit keer niet voor een lange bal, maar voor een korte bal. Maar hij krijgt hem ook onmiddellijk terug van de Greencrim... dan naar Agilore. Agilore in de middencirkel dan zoekt hij het in de breedte. Hij zoekt het bij Burnett. Burnett probeert die bal in de diepte te spelen. Dat lukt ook wel. Maar Bos heeft een tegenstander in zijn rug Dat is Bantjar. Met de rug staat hij naar Bantjar toe. Maar het duel wordt gewonnen in eerste instantie in elk geval door Bantjar. Maar Bos krijgt assistentie van Net, maar de bal die komt niet voor de goal. Maar de RKC verdedigt de slot uit. zet die bal nog eens in het 16 meter gebied, wordt onder controle gebracht door, door de Kim. Op de punt van het strafschotgebied. Hij hakt die bal door. Dan moet hij voorzet komen. De voorzet richting Zeefuik is onzuiver. Maar de bal is nog niet weggewerkt uit het 16 meter gebied. Die zou nog eens een keer voorgezet kunnen worden. Maar dan uh, drijft FC Groot Daanval te ver door. En dan kan RKC bouwen aan een counter. Maar er wordt meteen een overtreding bij uh, begaan. Vrije schop voor RKC. En het blijft voorlopig bij 1-1 in de wie is de sterkste in de eerste acht minuten, Richard? PSV, duidelijk het meeste balbezit mag het spel ook maken in deze wedstrijd. Tegen Vitesse in Arnhem 0-0. De stand en de bal ligt bij Waterman. De keeper van PSV die hem vervolgens direct weer meegeeft aan een van de twee centrale verdedigers. Dat is Marcelo. PSV dat dus wel dik advocaat. De coach moet ik dan eigenlijk zeggen gekozen heeft voor wat meer controle op het middenveld. Met Hiljemark de Zweed. Die zijn eerste basisplaats heeft vanavond in dit duel. Marcelo probeert het dan met een lange bal. Dat ziet er niet best uit. De bal gaat heel simpel over de achterlijn en Veldhuis heeft dan alweer een, een nieuw projectiel te pakken. Geeft hem mee aan Kasia, de aanvoerder van Vitesse... ...die vervolgens de bal dan paast naar Van der Struik. Vandaag dus als rechtsback. Lens is de enige speler die wat diep staat bij PSV. De rest allemaal zo rond de middenlijn en dan is het Van der Heijden met ruimte de bal weer breed in de negende minuut van de wedstrijd naar Kasia. Lens dus nogmaals de enige speler bij PSV op de helft van Vitesse. En dan de lange bal gaat richting Van Anold. Meegekomen, maar makkelijk verdedigd door PSV. En vervolgens gaat het dan weer via allerlei schijven, maar niet echt goed. Veel balverlies nu ook van de Eindhovense ploeg. In deze fase misschien nu een kans voor Vitesse via Kakuta. Dit ziet er aardig uit. Nee, het is die Ibarra, maar de aanval strandt alweer door goed verdedigend werk. In dit geval van Hutchinson, 9. En een halve minuut gespeeld in de Gelderdome. En het is tussen deze twee ploegen nog steeds 0 tegen 0. En Heerenveen staat nog steeds achter. wel Wieluit. Ja, en alles wat ze aanvallend proberen, sterft. Nee, ik zou willen zeggen in schoonheid, maar zover komt het eigenlijk niet. Het sterft in ieder geval ergens onderweg op de 20 meter lijn ongeveer van de goal van Maanpa. Daar waar drone één keer gevaarlijk was met een schot. Laten we zeggen dat het een bijzondere redding was van Maanpa. Want die weigerde zijn handen te gebruiken. En liet de bal keihard tegen zijn borst komen. Waar hij zijn handen gewoon had kunnen gebruiken. En die bal tegen zijn borst drukken. Dan had hij hem gehad in plaats van dat die bal weer terug het veld instuiterde. Dat zorgde ook weer voor onrust achterin bij VVV. Maar ja, dat was nergens is voor nodig want Herenveen Heerenveen had de moed na dat schot al eigenlijk alweer opgegeven en VVV probeert er nu af te komen met een diepe bal van Joppe. Het ene belangrijkste verandering sinds de rust is eigenlijk de kleur van de bal. Die is oranje geworden, terwijl het toch echt minder hard sneeuwt dan voor de rust het geval was. Maar Wegenreef en zijn assistenten ongetwijfeld wilden geen risico nemen. wat betreft het zien van het witte ding. En dus hebben ze maar een oranje ding van gemaakt. Oei, makkelijk inleveren van Koem bij Turk. En die heeft nu veel ruimte op het middenveld voor VVV. En Linse aan de linkerkant ingespeeld. Nog een keer Turk. Die kan aardig schieten met die linker, maar komt niet zover. Linsen dan moet dan een paar spelers voorbijden en dan uiteindelijk is Kums en stationnetje te ver. En kan Veen eraf komen, bal onmiddellijk weer ingeleverd. Heerenveen wil het tempo hoog houden, dat lukt toch wel aardig, maar wordt daar zeer onzuiver van voetballend gezien. 52 minuten onderweg en VVV leidt 1-0. Het wordt tijd voor een gewone koling in Groningen, neem ik aan, Henk Kok. Ja, daar zit ik ook op te wachten. Nou, in elk geval heeft Bizot de bal met enige problemen onder controle gebracht. Van Shefie, die stond daar al als een killer om het eventueel af te rollen. Maar uh, Groningen uh, uh, ja, geluk willen we niet zeggen. Maar uh, Bizot heeft toch de bal weer in het spel kunnen brengen. Naja, zojuist een gele Na een overtreding op, uh, op uh, Zeefuik. Maar RKC bouwt aan de aanval. Over de rechterkant van het veld. Het is uh, Bandjar. Daan heeft teruggespeeld weer in de voeten van die Naja, die zojuist dus een gele kaart kreeg. Het is de centrale middenvelder bij bij RKC, maar is de bal al verspeeld aan uh, Kwakman. Maar die paas is weer onzuiver. De paas in BFC Groningen is buitengewoon slecht. En ik denk dat RKC af en toe zo'n kansje ruikt. En nu de trapt uh, Kwakman weer mis, maar kan Van Dijk weer herstellen. En dan speelt Van Dijk de bal dan af naar uh, Bos. Bos weer terug even naar uh, Loren, naar Femi. Femi dan weer in de breedte naar uh, Burnett. Maar Groningen maakt helemaal geen terrein, dus blijft nog steeds steken op de eigen speelhelft. En nu heeft Jozef Ron die heeft daar even een pootje tussen gezet. Misschien een gevaarlijk aanval he, voor RKC. Martina die bal voor gaan zetten, komt bij de eerste paal. En uh, Bizot die stond op zo ongeveer bij de tweede paal, maar dan zat er weinig vaart in die bal. En zo, daardoor kon Bizot nog naar de eerste paal komen om die voorzet af te vangen. En blijft hier voorlopig in Groningen 1 tegen 1. Terwijl hier Raakles Willem 2 is het 3 en beheerde VVVV 0-1. Dat is allemaal in de tweede helft. Met Vitesse-PSV nog 0-0 in de eerste helft. En Adonak is afgelopen 2-1. Tot zo, naar het NOS Journaal. NOS langs de lijn op 1